9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Moskou heeft strenge veiligheidsmaatregelen getroffen rond het gerechtsgebouw... waar de hoge beroepszaak dient tegen de punkband Pussy Riot. Zowel aanhangers als tegenstanders van de veroordeelde bandleden... hebben protesten aangekondigd bij het gebouw. Drie van de vijf leden van Pussy Riot werden in augustus veroordeeld tot twee jaar werkkamp vanwege een omstreden optreden in de Moskouse kathedraal. Advocaten van de band spreken van een politiek proces en ook in het buitenland is verontwaardigd gereageerd op de veroordeling. Zowel de Russische premier Medvedev als de kerk heeft inmiddels laten weten dat Pussy Riot voldoende is gestraft. Voor de derde keer dit jaar heeft de Japanse premier Noda zijn regeringsploeg ingrijpend gewijzigd. Er zijn tien nieuwe ministers, onder wie oud-minister Tanaka. Ze staat bekend om haar goede contacten met China. De relatie tussen Japan en China heeft een dieptepunt bereikt door het conflict over drie onbewoonde eilanden. De Centrale Bank van Japan waarschuwde juist vanmorgen dat de ruzie met China leidt tot grote onzekerheid bij het bedrijfsleven. De Japanse premier wil verder snel verkiezingen uitschrijven, maar hij heeft nog geen datum bekendgemaakt. De Universiteit Utrecht gaat aankomende studenten testen. Er wordt bekeken of ze wel geschikt zijn voor de studie die ze willen gaan doen. De test is vanaf komend studiejaar verplicht, maar bindend is die niet. De Universiteit Utrecht denkt desondanks dat studenten het studieadvies serieus zullen nemen. De bedoeling van de test is het onderwijsniveau te verhogen. Alleen gemotiveerde, geschikte studenten krijgen een positief advies. Maar dat betekent volgens de universiteit niet dat het alleen gaat om de negens en de tienen. Vandaag wordt duidelijk of autofabriek Netcar in Born wordt overgenomen door het Eindhovense VDL. VDL wil in Born minis gaan bouwen voor de Duitse autofabrikant BMW. Als de overname rondkomt worden 1500 banen gered. Netcar kwam in problemen nadat eigenaar Mitsubishi begin dit jaar bekend had gemaakt te stoppen met de productie van auto's in Born. Aan de overname door VDL is maandenlang gewerkt. Het weer nog in het westen en noorden bewolkt en wat regen of motregen. In het zuidoosten droog en zonnige periode en het wordt 16 tot 19 graden. Morgen bewolkt in enkele buien en ook dan een graad of 17. WB verkeersinformatie Qua kilometers was het een niet al te drukke spits. Nu staat er nog 97 kilometer. Maar het laatste half uur waren er wel veel bijzonderheden. Maar dat gaat nu ook de goede kant op. Een paar files vallen nog op. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven. Tussen de knopen de Empel en Vught, 5 kilometer. Op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Daar staat een lange file tussen de knopen de Gouwe en Terbrechtseplein. 12 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding tussen twee vrachtwagens... en meerdere personenauto's. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en het Terbrechtseplein zijn drie rijschroken dicht. Er blijven maar twee open. Ook is er nog technisch onderzoek nodig. Verkeer vanuit Utrecht naar Rotterdam kan het beste omrijden... via Gorkem en Dordrecht. Fiscale vragen oplossen vergt meer dan kennis van regels. Volgens BDO zit de kracht in wederzijds vertrouwen. Wij geven daardoor het juiste advies op het juiste moment. Dat telt...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 De bandenwisselweken gaan van start. Tijd voor winterbanden. 6.000 vakkundige monteurs staan klaar om u naar binnen te halen. Maak nu een afspraak voor een pitstop bij de Vaco Bandenspecialist. Kijk op debandenwisselweken.nl voor een vakman bij u in de buurt. Performa, 10 en 11 oktober, Jaapers Utrecht. Gratis toegang via performa.nl. De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Vredestein.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De Universiteit Utrecht houdt de deuren vanaf komend studiejaar... liever niet meer voor iedereen open. Maar als je er wil studeren, moet je je eerst bewijzen. De rector van de universiteit vertelt zo hoe hij dat aanpakt. Eerst naar het laatste nieuws uit Den Haag. Want het ziet er naar uit dat de onderhandelaars van Partij voor de Arbeid en VVD... een alternatieve bezuiniging hebben gevonden voor de forensentaks. En ook de langstudieboete zou worden geschrapt door de onderhandelende partijen. Joost Vullings in Den Haag. Joost, wat weet jij? Nou, die Forense tax, dat is gisteravond al bevestigd. Dat melden de collega's van RTL in eerste instantie. Nou, die, die komt er dus niet, die gaat niet door per 1 januari. De langstudieers dat werd zojuist gemeld door de website van de Telegraaf. En laat ik zeggen dat ik een, een, een halve bevestiging binnen uh, heb. Dus nou ja, ik ga er wel vanuit dat ze die morgen ook uh, uh, gaan schrappen... In, in de financiële beschouwing is morgen een groot debat... En alle zaken waar VVD en Partij van de Arbeid eh, tegen zijn... Eh, die willen ze dus kennelijk snel regelen in een debat morgen. Maar ze moeten dan wel eh, dekking vinden, want alles wat je afschaft, dat kost geld. En die zoektocht, die is nog niet helemaal af. Dat moet vandaag nog gebeuren. Oké, okay, Joost, want wij begrijpen dat dat dan gevonden zal worden... Uh, mogelijk in uh, het schrappen, misschien wel helemaal... of bezuinigen op het vitaliteitspakket. Wat heb je daarover gehoord? Ja, in het vitaliteitspakket gaat geld gevonden worden. Maar iedereen zegt er dan wel van let op, daar gaan we maar een deel uithalen, Dus we hebben, nog, we hebben nog veel meer nodig. Want met de forensentaks is 1,3 miljard gemoeid met de langseneerdersboete 370 miljoen euro. Dus er moet wel veel geld worden gevonden. In principe staat het vitaliteitspakket uh, staat voor 2,4 miljard euro in de boeken. Dus daar, als je dat helemaal afschaft, dan heb je wel genoeg geld. Maar ja, die regeling is eigenlijk net, net ingegaan. Dat was onderdeel van het pensioenakkoord. En het zou niet heel netjes zijn om dat nou weer allemaal af te schaffen. Men zal er waarschijnlijk deeltjes uithalen. Maar goed, zoals iedereen gisteravond zei... Ja, de, de, de heren onderhandelaars gaan vandaag om tien uur verder. En dan moeten ze nog een aantal posten vinden... om uh, ja, al die mooie dingen die ze doen, uh, die bezuinigingen die ze terugdraaien... er moeten wel nieuwe bezuinigingen voor in de plaats komen. Dus we moeten ook niet allemaal te vroeg juichen dat je denkt... God, dat, dat scheelt een hoop geld, ik ben weer blij... want voor hetzelfde geld gaat het aan de andere kant van de portemonnee er weer uit. Ja, maar toch nog even over dat vitaliteitspakket, want uh, dat is natuurlijk bedoeld... voor de, de oudere werknemers, hè, straks als de pensioenleeftijd ook omhoog gaat. Ik kan me voorstellen dat daar dan toch ook wel kritiek op komt. Ja, zeker. Zoals ik zei, dat vitaliteitspakket maakte onderdeel uit... van de leeftijdsverhogingen van de AOW. De AOW-verhoging heeft het vorige kabinet gedaan. En, en, en dat was eigenlijk al een bezuinigingsmaatregel. Toen zijn al een hoop regelingen afgeschaft en uitgekleed... en samen in dat vitaliteitspakket gestopt. Nou, Die, regelingen, die regeling, dat pakket, is er nog, nog net maar een jaar... Dus om daar nu fors in te gaan snijden, ja, dat, dat, dat valt niet bij iedereen goed. Uh, onder meer bijvoorbeeld dus bij uh, Eddie van Heijm van het CDA. Ja, dat was nou juist een, een belangrijk pakket wat onderdeel uitmaakte van de afspraken over de leeftijdsverhoging van de AOW. We wilden niet alleen dat mensen langer uh, gingen doorwerken, dat de AOW leeftijd omhoog ging, maar ook dat ouderen in staat zouden worden gesteld uh, om langer door te werken, door scholing te stimuleren, door vitaliteitssparen mogelijk te maken, zodat mensen ook een deeltijdpensioen uh, zouden kunnen, door werkgevers uh, een bonus te geven die ouderen werklozen in dienst uh, nemen. Ja, en uh, goed, we moeten de uitwerking natuurlijk nog zien, maar het signaal dat men daarnaar kijkt, uh, maakt me niet helemaal gerust. Ja, Eddie van Heijmen van het CDA. Ja, kijk, wat dat betreft kan je wel zeggen dat als we dat vitaliteitspakket echt heel hard in gaan snijden. Uh, wat ik niet echt geloof, want dat zou gewoon niet echt netjes zijn. Als je al een hele hoop regelingen uh, afschaft of afslankt... samen in een vitaliteitspakket stompt, uh, stopt... en een jaar later zet je daar weer flink het mes in... Nou, dan kan je wel spreken van een onbetrouwbare overheid. Dus ik denk dat ze daar een deel gaan vinden... en dat de rest van het geld uh, nou ja, nog elders gevonden moet worden. Joost, het naar buiten brengen of laten we lekker van dit nieuws... Uh, goed nieuws voor de onderhandelende partijen... want uh, ja, daaruit blijkt dat het kennelijk uh, vooruit gaat. In de onderhandelingen, Wat verwacht je van de komende formatieweek? Zijn er ook zaken die stroeven nou ja, verlopen? Ja, dat zijn natuurlijk ook wel wat interessante zaken. Nou, daarover zijn ze, dan, dan is de radiostilte radio in één keer wordt heel goed toegepast. Mm. Daar horen we heel weinig over. Nou goed, ik denk dat ze vandaag nog natuurlijk nog heel erg druk bezig zijn met hè, het vinden van de dekking, het vinden van het geld. Eh, vanwege dus het afschaffen van de, van de langste leerdersboete en de forensen Ja, en dan de rest van de week zullen ze ongetwijfeld veel uren met elkaar gaan maken. Uh, ja, kijk, er gaat een periode komen in deze onderhandelingen... dat het stroever gaat. Daar hebben we nog niks van gehoord. Maar ik denk meestal in zo'n periode krijg je dat toch ook wel door... of wordt dat subtiel gelekt dat het stroever gaat. Maar vooralsnog gaat het dus nog goed. We horen het wel weer deze week, Joost. Dank je wel. We gaan we naar de Universiteit Utrecht, want die gaat studenten testen... voordat ze aan een opleiding mogen beginnen. test is vanaf volgend studiejaar verplicht. En alleen studenten die de test goed doorstaan krijgen een positief advies. Rector Bert van der Zwaan van de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat u dat invoeren? Uh, wij, wij, wij voeren dat in. We hebben overigens al een aantal jaren experimenten gedaan. Dus we, we hebben heel uh, nauwkeurig gekeken wat voor effect hier aan zit. We voeren het in omdat we denken dat het studiesucces... Um, uh, kan verbeteren. Dat is één reden. Maar de tweede reden is dat we merken dat studenten toch niet altijd uh, onmiddellijk op hun goede plek zitten. En dat omzwaaien, dat veranderen van studierichting, dat willen we van opleiding, dat willen we eigenlijk ook beperken door studenten beter inzicht te geven in wat de studie nou werkelijk betekent. Dus wat gaat u dan doen met ze? Stel, een student meldt zich bij de Universiteit van Utrecht. Um, ik wil hier graag studeren en ik heb zin in mijn studie. Ik noem maar wat, studie sociologie. Wat, wat gaat u dan doen als rekening? Nou, dan vragen we allereerst aan u. Schrijft, schrijft u een brief waarin u uitlegt wat uw motivatie is om sociologie te gaan doen? Wat, wat weet u er al van? Wat vindt u zo leuk eraan? En okay. die brief die wordt dan met u besproken. Uh -huh. op, op een eerste morgen of middag dat we u uitnodigen samen met, met een aantal anderen... En dan krijgt u een college en dan krijgt u stof en een boekje, een artikel waarin u ziet wat sociologie is. En we vragen u daarover de stof voor te bereiden en over drie dagen een klein tentamen af te leggen, bijvoorbeeld. Okay. En dan, dan ziet u wat, wat studeren echt is en om te beginnen dat het hard werken is in de tweede plaats wat sociologie nou echt is, in ja, plaats precies. van een folder. Ja. ja, dan wordt het heel inzichtelijk natuurlijk voor de student. En voor u wordt inzichtelijk uh, wat de kwaliteit van de student is... en of die gemotiveerd is. Maar stel nou uh, dat u vindt dat de student uh, niet gemotiveerd is... en dat de kwaliteit van uh, het tentamen ook onvoldoende is, de uitslag. Maar de student heeft wel VWO en zegt... ja, ik, ik wil toch graag uh, door op de universiteit. Wat doet u dan? Wat mag u dan? Nou, dan, dan, dan uh, laten we hem toe. Overigens blijkt dat 15, 10 tot 15 procent van de studenten... uit zichzelf al na het schrijven van de motivatiebrief... en zo'n eerste halve dag zegt, dit is niks voor mij. Okay. Dus, dus dat is al grote winst. Uh, we laten u toe en dan de eerste tien weken is er heel intensief tutoraat. Wordt u begeleid en wordt er gekeken naar de studieresultaten. Van, nou ja, misschien heeft u toch wel gelijk. Is, is het een fantastische studie voor u? Nou, prima. Uh, is het na tien weken uh, niet op orde, dan adviseren we heel erg uh, meedenkend naar een andere opleiding of een andere onderwijsinstelling. Maar, dat, dat kan ook. Maar meer kunt u ook niet doen, hè? want er is academische vrijheid. Nou, na, na verloop van tijd kunnen we binnen het studieadvies afgeven in zo'n eerste jaar en zeggen u hoort hier niet. U, u kunt hier niet langer studeren. En dat hoeft dan niet op grond van resultaten te... Dat hoeft niet alleen op grond van resultaten, maar natuurlijk zijn resultaten heel beslissend. Ja. De resultaten tellen. Uh, maar in, in zo'n heel uh, adviesprogramma en begeleidingsprogramma... is het vooral heel belangrijk dat de studenten optimaal... en zo snel mogelijk, zo goed mogelijk op hun plek komen. Zou u al meer uh, willen kunnen een uh, bindend advies geven... na al zo'n eerste test uh, aan de poort, echt selectie aan de poort? Zou u daar uiteindelijk naartoe willen werken? Ja, ik, ik denk dat we daar heel genuanceerd naar moeten kijken. Maar op zichzelf... Uh, zou het wenselijk zijn dat de mogelijkheden toch wat vergroot worden. Mm -hmm. uh, als je ziet dat iemand werkelijk niet gemotiveerd is, werkelijk het ook niet kan... Dan zou je ze willen weigeren? Ja, dan zou je moeten zeggen van nee, hier hoor je niet. Maar dat mag nu nog niet, hè? Nee. nee. dus daar moet dan Den Haag wat aan doen. Wat u betreft nu al graag. Ja, er wordt, ja en er wordt ook aan gewerkt. Dus wij, wij denken dat het komt. Uh, voorlopig denken we dat we hier al een hele slag mee maken. Ja. Nou komen er uh, prestatieafspraken aan, hè? Met de, met de ja. staatssecretaris. De universiteit moeten beter presteren. Nou legt u het wel een beetje bij de student. Gemotiveerde student. Gaat u ook de opleidingen verbeteren? Ja. Wij, wij hebben al heel lang uh, in, in Utrecht uh, de, de regel dat als de Studenten commitment uh, toewijding tonen, de docenten het uiteraard ook doen. We stoppen heel veel energie in uh, het uh, nog verder verbeteren van het programma. We hebben het hoogste studiesucces als universiteit. En ook onze plannen zijn als enige universiteit als excellent beoordeeld. Maar dat neemt niet weg dat we nog een geweldige inspanning moeten doen. En dat zullen we ook doen. Rector van de Universiteit Utrecht, Bert van der Zwaan, dank u wel. Tot de dienst. Zo dadelijk in het Radio 1-journaal een spannende dag voor Netcar in Born. Wordt de fabriek definitief overgenomen is de verkeersinformatie, van der Velden. Het gaat nu snel de goede kant op, nog 50 kilometer. Een paar dingen vallen op. Een aanrijding op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Muiden en Knopendiemen 5 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. De A20 Gouden richting Hoek van Holland ging ook sneller dan verwacht. Tussen Knopend Gouw en Rotterdam Prins Alexander nog 7 kilometer. Daar zijn alle reishokken weer open. Richting Hoek van Holland staat tussen Knopend de Plein en de Rotterdam Centrum 2 kilometer. Zijn auto's stilgevallen, daar is de rechte reishok nu dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan naar Pussy Riot. Een hoger beroep tegen drie leden van de punkgroep dient vandaag in Moskou. De Drie vrouwen zijn eerder veroordeeld. Tot twee jaar strafkamp werden opgepakt nadat ze in een kathedraal in Moskou... een protestlied zongen tegen president Poetin. Strenge straf die ze kregen leidde tot verontwaardigde reacties vanuit de hele wereld. Correspondent Geert Groot-Koerkamp is in Moskou. Geert, de zitting is net begonnen. Is er veel belangstelling voor? Er is redelijk wat belangstelling voor van de pers in ieder geval. Ik denk dat er zo zeker zo'n 70 uh, journalisten, fotografen, cameramensen waren. Um, de belangstelling van... Uh... Voor- en tegenstanders, die we traditie, traditie getrouwen bij dit soort processen zien, die veel aanvaardelijk wat tegen, maar op het een half uur zijn er toch heel veel mensen hier komen binnendruppelen. Uh, zowel mensen met borden, spandoeken uh, die oproepen tot het straffen van de dames, uh, als ook uh, mensen die, die, die, die, die de vrijlating eisen, mensen met t-shirts, Free Pussy Riot. Er zijn mensen die hier buttons uit, uh, uitdelen. En er was ook een groepje, dat was weer van de tegenstanders dan, een groepje, ja, een beetje als uh, jaar 60 nozems uitziende uh, uh, jongelui met uh, epauletten in rare kleding en uh, opblaaspoppen met daarop dollartekens. En die waren dus de kant tegen, uh, tegen Pussy Wyatt. De advocaten van het trio uh, heeft al aangegeven dat ze niet verwachten dat ze zullen worden vrijgesproken. Uh, zal er wel, um, zit het erin dat, dat de straf uiteindelijk in hoger beroep lager uitvalt? Nou, uh, we zijn nu bij het Moskouse stadsgerecht, uh, waar, waar het Hoge Broek van normaal gesproken gediend. En uh, dat heeft een hele stuk reputatie in. Bijna, ja, het komt bijna nooit voor dat, uh, dat er strafvermindering volgt in zo'n hoger beroep. En uh, daarom zijn de verwachtingen ook van de advocaten en de sympathisanten van Pussy Riot zo laag uh, op dit moment. De advocaten wilden ook helemaal niks zeggen voor aanvang van het, van het proces. Maar niet niettemin uh, ja, elke keer uh, als weer een, een, een hoge plaats official in Rusland een, een bepaalde uitspraak doet. Eerder was dat uh, president Poetin die zei dat hij vond dat uh, de vrouwen niet zo zwaar moesten worden gestraft. Maar daar, daarna volgde toch nog de straf van twee jaar. Um, en pas geleden weer uh, premier Medvedev. Die zei dat hij eigenlijk vond dat ze een voorwaardelijke straf zouden moeten krijgen. Hoewel die uh, ernstig af wat ze hebben gedaan. Dat soort uitspraken ja, zaaien toch weer een klein beetje hoop. Maar de algemene uh, houding van, uh, van het kamp van Pussy Riot is nogal sceptisch en cynisch. In, inmiddels um, is het wel duidelijk waar ze voor staan. Hè? Ze durven kritiek te geven op president Poetin. Hoe ligt dat eigenlijk op het ogenblik in Moskou, in Rusland? Uh, nou ja. Poetin is, natuurlijk als je kijkt naar, naar de peilingen, dan zie je dat, dat zijn, zijn populariteit de afgelopen jaren voortdurend uh, omlaag is gegaan. Maar je moet niet vergeten ja, dat een groot deel van het land, uh, dus buiten Moskou, uh, dat dat, dat uh, uh, veel minder progressief zeg maar, is, uh, veel conservatiever. Dat men daar nou ook veel meer afhankelijk is van de centrale televisie als de belangrijkste informatiebron. Dat in tegenstelling tot, tot Moskou, waar je natuurlijk een hele... Uh, ja, een nieuwe generatie die is opgegroeid met internet, die, uh, die veel kritischer is. Um, dus dat staat een beetje tegenover elkaar. Maar je ziet dat, het, uh, ja, dat, dat de aanhang van Poetin, dat die, dat die ja, zweeft, of de steun voor Poetin, moet ik eigenlijk zeggen, dat die zweeft zo rond de 40, 50 procent. Uh, en dat dit soort acties van, van groepen als Pussy Riot in ieder geval in Moskou, in de grote steden, uh, aanstaan, vooral bij jongeren. Geert groot bij het hoger beroep van de leden van Pussy Riot. Het is uh, tien minuten voor half tien. Uh, het is tijd voor resultaten. Marco B. Visser, volgens mij. Wat dacht je? Boter bij de vis. Ik zit te kijken, Lara, naar twee ja. foto's van een menselijke hand. En, uh, de vingers en de duim van die hand zijn uitgestrekt. Behalve de pink, want die is gekromd. En uh, wij gaan nu horen van Paul Werker, plastisch chirurg... wat er met die pink aan de hand is. Dit is een, een hand die is aangedaan door de ziekte van Dupitre. Dat is een ziekte waarbij er geleidelijk aan eerst knoppels ontstaan in de hand. Met name aan de kant van de pink en de ringvinger. En dan als de ziekte voortschrijdt, dan ontstaan er strengen... die ervoor zorgen dat de vingers krom gaan staan. Een hele beroemde goochelaar, ons allen wel bekend heeft, er ook last van. Hans Kazan. Dat klopt. Die, die heb ik hier in een, in een tijdschrift zien staan met een interview daarover. Meneer Werker, um, u doet onderzoek naar die, die ziekte, hè, die Dupuitren, en u heeft heel veel gehad aan dat enorme lifelines-onderzoek dat hier in Groningen, Friesland en Drenthe uh, aan de hand is. Vertelt u eens wat heeft u daar aan gehad? Ja, we hebben daar zeker veel aan gehad. Het is zo dat uh, we wisten al heel lang dat Dupuitren een ziekte is die in families voorkomt. En als iets in families voorkomt, dan is er een zogenaamde genetische component. Hè? Dan, dan zit het waarschijnlijk in de genen. Nou, het is nog nooit goed duidelijk geworden welke genen dan een rol spelen. En eh, Lifelines heeft ons de mogelijkheid geboden... om daar eh, zeg maar voor het eerst echt iets fundamenteels over te vinden. Ja. Moet we moeten nog even uitleggen voor de mensen die net inschakelen. Lifelines is een onderzoek dat over een lange periode... 165.000 mensen volgt. En we zitten nu in een wachtkamer van een van de onderzoeksfaciliteiten... Uh, waar mensen dus bloed prikken, urinemonsters achterlaten enzovoort. Waar heeft u in uw onderzoek het meeste aan? Aan de bloedmonsters? Uh, ja, de bloedmonsters. Van daaruit uh, wordt het DNA gehaald. En dat DNA hebben we in ons geval gebruikt als de controle... in een experiment waarbij we eigenlijk dus een groep mensen met dupitren vergeleken met mensen die dat niet noodzakelijk wijs hebben. En als je dan een hele grote groep patiënten neemt... en een nog veel grotere groep controle uh, mensen, zal ik maar zeggen... dan uh, kun je kijken of er verschillen te vinden zijn. Ja. En uh, dat LIFA's onderzoek, dat loopt eigenlijk nog maar net een paar jaar, zes jaar geleden begonnen. En nu al dus resultaten. U heeft nu al resultaat. Ja, we hebben er meteen op in kunnen springen en dat is natuurlijk heel mooi... Want uh, toen wij aan mee starten, toen was Lifelines inderdaad uh, net begonnen. Uh, toen hebben we eerst een tijdje het bloed verzameld van een heleboel patiënten met Upitra. Dat hebben we overigens gedaan in, uh, in zes ziekenhuizen hier in Nederland. Uh, en uh, samen met collega's. En toen we dat allemaal hadden, toen, uh, toen zijn we naar Lifelines gegaan. Laten we dus heel voorzichtig een klein beetje in de toekomst kijken. Want dat Lifelines gaat natuurlijk nog decennia door. Wat zou u nou als een beetje fantasierend nog meer aan kunnen hebben? Nou ja. Heel ik... voorzichtig. Ik kan zelf uh, heel... Zou u graag willen? Ik zou wel graag, ik zou wel graag willen uh, weten welke genetische factoren een rol spelen bij veroudering van de huid. Aha, de huid. Want de huid is natuurlijk iets waar wij als plastic chirurgen dagelijks mee werken. En denkt u dat, u daar, dat we daar in dat lifelines ook wat meer over te weten kunnen komen? Nou, misschien wel. We zijn er dan nu over na denken samen met de mensen ja. van lifelines... op welke wijze dat we dat zouden kunnen doen. Heel interessant. Vanmiddag een symposium. Ik neem aan dat u er ook naartoe gaat. Zeker. Veel succes. Toch? Dank u wel. Dit allemaal dus eh, vanuit eh, Groningen, waar dat onderzoek nog heel lang doorgaat. Terug naar Hilversum. Dag. Gaan we naar Georgië. Worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. Die worden gezien als een belangrijke test voor de president Saakashvili. De verkiezingsstrijd werd de afgelopen tijd overschaduwd... door het schandaal rond de martelingen in gevangenissen in Georgië. Op de telefoon nu SP-parlementariër Harry van Bommel. Hij is in Tbilisi als waarnemer voor de OVSE, Europese Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking. Meneer van Bommel, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u bij een stemlokaal al? Ja, zeker. Ik heb er al uh, drie bezocht. En? We waren ook bij de opening. Uh, we waren ook bij de opening. Uh, je neemt als waarnemer het hele proces van het openen van de stemlokalen... ...tot het wegbrengen van de getelde stemmen naar het centrale stemkantoor. Uh, en verliep de opening goed en, en is het al druk? Het is enorm druk. Er is een grote belangstelling. Uh, heel veel mensen gaan stemmen. ze staan uh, rijden voor de stemlokalen. En er zijn ook heel veel waarnemers. Vooral lokale waarnemers van politieke partijen. Maar vooral ook van non-governementele organisaties. Meneer Van Bommel, hoe belangrijk zijn die waarnemers? Hoe belangrijk is uw taak op dit moment bij uh, de verkiezingen in Georgië? Internationale waarneming verloopt via de standaarden van uh, de OVSE. Dat is dus internationaal erkend. Daarbij let je op een aantal zaken met betrekking tot het hele proces. Natuurlijk mm -hmm. de gewone dingen zoals verzegeling van stembussen. Maar ook registratie van kiezers. Euh, kijken of er euh, een mens met z'n tweeën het stemhokje ingaan. Al dat soort zaken wordt gecontroleerd. En omdat de OVSC is uitgenodigd dat te doen. wordt er aan die waarneming bijzonder veel uh, waarde uh, Ja, oké. Okay. En, en is het ook nodig daar in Georgië? Heeft u dat idee? Wat bent u al tegengekomen? Nou, waarneming is altijd nodig. Uh, ook in Nederland uh, neemt de OVSE waar. Uh, dat doen we in alle landen uh, die lid zijn van de OVSE. Um, dat betekent niet per se dat het uh, uh, geslaagd is als je onregelmatigheden vaststelt. Het gaat erom om precies waar te nemen wat er gebeurt. En uh, zelf hebben wij nauwelijks op dit moment onregelmatigheden vast kunnen stellen. Oké, okay, nauwelijks maar hier en daar misschien het ja, we hebben wel gezien dat mensen met z'n tweeën het stemhokje gingen, ja, ja. of dat het in, inkten van de vinger, uh, alle kiezers krijgen onzichtbare inkt op de vinger, zodat ze niet twee keer kunnen stemmen, dat dat een keertje werd de overgeslagen, vergeten of, uh, of, of iets anders. We zeiden het al, Georgië uh, is de laatste tijd veel te doen geweest over die martelingen in gevangenissen. Uh, heeft u de indruk dat mensen daar zeer ontevreden over zijn, dat ze daarom gaan stemmen? Uh, mensen zijn daar zeer ontevreden over. Daar zijn grote demonstraties over geweest. Het is ook niet voor niets dat er nu een organisatie is van voormalige gevangenen voor mensenrechten, die ook als waarnemer geregistreerd is en de verkiezingen waarneemt. Um, het uh, overschaduwt de verkiezingen omdat er toch al wel grote ontevredenheid was over het beleid van president Zagafini. Omdat er wel allerlei prestigeprojecten zijn gerealiseerd. Maar tegelijkertijd is de werkloosheid in dit land enorm hoog is en uh, uh, onder grote delen van de bevolking armoede heerst. U heeft nog geen um, um, ja, problemen gezien op dit moment, geconstateerd. Vindt u dat Georgië klaar is voor lidmaatschap van de Europese Unie? Of is dat nog te vroeg? Uh, dat is uh, helemaal niet aan de orde. Um, Beide grote partijen, uh, Georgian Dream, van de oppositie, is een coalitie van de oppositiepartijen en de partij van president Sarkozy. United National Movement zijn voorstander van toetreding tot de Europese Unie, toenadering. Mm -hmm. uh, maar van lidmaatschap of lidmaatschap is er maar geen sprake. En dat speelt bij uh, deze verkiezingen ook geen rol. Het is meer voor of tegen het beleid van president Zakarsvili. En dan moet worden gezegd dat Georgian Dream, georgische droom, leidt door een miljardair die zijn geld in Rusland verdiend heeft. Een miljardair die bovendien uh, de bevolking en het land heel veel gegeven heeft. Hij heeft uh, de politie nieuwe uniformen gegeven. Hij heeft... Uh, het politiekantoor laten bouwen, hij heeft het cultureel erfgoed uh, van geld voorzien. Um, dat, uh, ja, dat dat een nek-a-nek-race lijkt te worden, althans volgens de analisten. Arie van Bommel, SP-parlementariër, momenteel uh, in Tbilisi als waarnemer van de OVSE. Dank u wel. Ja. Graag gedaan. Tot slot van dit NOS Radio 1-journaal nog even naar Borren. Netcar, want het is D-Day voor Netcar. Vandaag wordt bekend of de fabriek door de Eindhovense VDL-groep wordt overgenomen. En onder welke voorwaarden. even Louis Dekker in Borren. Louis, kun je dan de werknemers merken? Goedemorgen. Ja, nou, nee, dat kun je nog helemaal niet merken. Maar die mensen die zijn hier wel wat gewend. Iedere keer als er een cameraploeg op ze staat te wachten... dan betekent dat slecht nieuws. Zo ging dat namelijk de afgelopen decennia. Dus de mensen die durven hier niet blij te zijn, of doen in ieder geval alsof ze niet blij zijn, spelen de onschuld, zeggen dat ze nog van niks weten, zeggen we zien wel. Er is hier nog geen blijdschap, maar goed, de eerlijkheid te zeggen we zijn op dit moment ook nog de enige ploeg die hier staat te wachten. Uh, dus het, het moet allemaal nog bekend worden. Maar iedereen die een beetje in de gaten heeft gehouden hoe het proces liep de afgelopen maanden, ...weet dat het vandaag gaat gebeuren. Ja, want uh, dat heb jij onder andere gedaan, Louis. Je hebt het in de gaten gehouden. Uh, waarom is het zo zeker dat het nu wel gebeurt? Dat Netcar inderdaad gered is? Nou, eigenlijk was vorige week... ...toen was ik op de, de autobeurs in Parijs... ...toen was al duidelijk als je uh, tussen de regels doorluisterde... ...naar de mensen die bij het proces betrokken zijn... ...dat eigenlijk alles al lang in kan en kruiken was... ...maar dat het een kwestie van handtekeningen zetten was. Een handtekening zetten klinkt heel eenvoudig... ...maar kan ook heel ingewikkeld zijn... Met name als er zoveel partijen bij betrokken zijn als hier. Denk aan Mitsubishi, de huidige eh, fabrikant die erin zit. PMW komt, VDL, overnamekandidaat. Netcar, de directie, de regionale overheid, de lokale overheid, de UWV. Eh, Maxime Verhagen niet te vergeten... die er een soort persoonlijk dossier van maakte om hier de zaak te redden. Nou ja, je, je snapt, dan ben je even bezig... als handtekeningen van Japan naar Duitsland, naar Limburg en vice versa moeten gaan. En dan mm -hmm. moeten er ook nog een stuk of 88 zijn op 88 bladzijden. Of nog meer... Want overname is ongelooflijk ingewikkeld met heel veel kleine letters. Okay. Dus dat is de reden dat de formaliteit nog even op zich liet wachten. Maar de champagne staat al klaar hoor. Ja, maar hoe gedegen is dan uiteindelijk de deal, Louis, als je kijkt naar Frankrijk waar de autofabrieken gaan sluiten. En de regering zegt, daar blijft het niet bij. Het gaat dan nog veel slechter worden. Ja, laat ik nog even citeren. De Fiat Topman, vorige week in Parijs toen ik het aan hem vroeg. En je moet weten, de Fiat Topman is ook de voorzitter van de Europese Belangenorganisatie van Autofabrikanten, de ASEA. Die zei toen ik hem vroeg, God, wat een raar moment hè, voor de redding van een fabriek. Zei hij, ja, laat die mensen in Born alsjeblieft iedere werkweek gaan beginnen... met een bos bloemen en een doos bonbons voor de directie, om ze tevreden te houden. Want het is een bizarre timing. Overal in Europa staan fabrieken bij wijze van spreken in brand. En uitgerekend in Limburg wordt er één gered. Het is een beetje Asterix en Obelix. Er is nog één dorpje en voor de rest is alles in volle gang. Dus Er is hier een mirakel aan het gebeuren vandaag. En daarbij moet je natuurlijk de vraag stellen... hoe ziet de wereld er over twee jaar uit? Maar voorlopig willen ze hier daar niet aan denken. Het gaat vandaag om het goede nieuws. Dat goede nieuws wordt zo dadelijk om tien uur bekendgemaakt. Er is een personeelsbijeenkomst hier aan de overkant van de gracht. Ik sta voor het rood-witte hekje met de toegangspoortjes. Die personeelsbijeenkomst, daar gaan de medewerkers horen wat er gaat gebeuren. Maar voor de verandering, en dat zijn ze hier niet gewend, is dat goed nieuws. En daar willen ze het voorlopig ook graag bij houden. En uh, nou ja, dan moeten we de komende maanden maar eens kijken hoe de wereld verder gaat. Want de timing is en blijft verbluffend bizar. Vanuit dat ene dorpje in Limburg, Louis Dekker, waar straks de keuken van de toverdrank afgaan. Vanuit Borren dus. Wij zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal voor vandaag. Ja, uiteraard gaan de collega's op deze zender door. We u van Sven Kokkelman zo dadelijk. Sven, goeiemorgen. De klare goeiemorgen. Wat zit er in je punt? Liesbeth Spies, de demissionair minister van Binnenlandse Zaken, opent vandaag het adviespunt klokkenluiders. En daar is direct al veel kritiek op van professor-mester Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de onderzoeksraad. Hij vindt het een bezwaar dat het geen centraal meldpunt is, maar alleen een adviespunt waar je dan weer wordt doorverwezen. De minister reageert daar zo meteen op. De ziektekostenpremies verder hoeven niet omhoog. Integendeel, ze kunnen zelfs met 200 euro omlaag. Dat zeggen de vrijgevestigde medische specialisten. En in de Spaanse stad Girona zijn de vuilnisbakken voortaan op slot. Er werd namelijk te veel ingegaaid door mensen op zoek naar voedsel. Dat en meer zometeen. Je kunt je krukken pakken, Lara. Ja, bedankt uh, hoor. Daar ga Ja, <laughs> naar het nieuws van half tien. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een aanslag in de Afghaanse stad Kost zijn zeker elf mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn drie NAVO-militairen. De andere doden zouden burgers zijn. En ook raakten zeker zestig mensen gewond. In Moskou gelden strenge veiligheidsmaatregelen rond de rechtbank... waar het hoge beroep dient van Pussy Riot. Aanhangers en tegenstanders van de punkband hebben protesten aangekondigd. Drie leden van Pussy Riot werden twee maanden geleden veroordeeld... tot twee jaar werkkamp. VVD en PvdA proberen geld bij elkaar te krijgen om de forensetaks te schrappen. De partijen hebben het plan nog niet rond. Vandaag wordt er verder gepraat. En overwogen wordt om nu geld te halen uit het vitaliteitspakket voor ouderen. Een potje bedoeld om ouderen aan het werk te krijgen. En de Universiteit Utrecht gaat aankomende studenten testen. Met voorlichting en een tentamen wordt bekeken of ze wel geschikt zijn... voor de studie die ze willen doen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, er staan nog negen files, daarvan noem ik de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen de knopen te Muidenberg en Diemen 6 kilometer, na een aanrijding zijn bij knopen Diemen 2 reisschokken dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidsen-Dam en Zoeterwouderdorp 5 kilometer, de linker reisschok is dicht, daar staat een auto stil. A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen knopen Gouwe en Moordrecht 3 kilometer, ook daar staat een auto stil, de rechter reisschok is dicht.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 Adviespunt klokkenluiders ligt al voor de opening onder vuur. De ziektekostenpremie kan 200 euro omlaag. Vuilnisbakken in de Spaanse stad Girona gaan op slot. En de tochtendumeur van Henk Westbroek. Het is 2 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Alphen aan de Rijn. Zo'n 50.000 huizen deden dit weekend mee aan de Open Huizendag. Maar heeft dat ook wat opgeleverd? Volg ons op Twitter. Hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland.nl. Vanmiddag, dames en heren, opent Lisbeth Spies, de demissionair minister van Binnenlandse Zaken, het adviespunt klokkenluiders en nu al krijgt het adviespunt kritiek. Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, vindt het een bezwaar dat het adviespunt alleen doorverwijst en niet zelf onderzoekt. Mevrouw Spies, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is prettig, hè? U ligt meteen onder vuur. Nou, maar dat is uh, niet echt uh, verrassend en ook niet echt nieuw, want deze kritiek die, uh, kenden we al. Waar het uh, denk ik toch om gaat is dat we vandaag, en dat is wat mij betreft gewoon echt goed nieuws, de drempel voor iedereen die klokkenluider uh, denkt uh, te moeten zijn of wil worden, uh, heel erg verlagen door een uh, adviespunt in het leven te roepen waar iedereen uit de overheid of uit het bedrijfsleven naartoe kan ja. en erop mag, mag vertrouwen dat in absolute vertrouwelijkheid hij of zij gewoon geholpen wordt, de weg gewezen wordt ja. naar uh, vele meldpunten... die we hier in Nederland inmiddels uh, hebben. Maar waarom is een adviespunt nodig om door te verwijzen ja. naar een ander meldpunt? Ga dan meteen een ah. meldpunt in het leven roepen. Ja, nee, er is een adviespunt uh, is heel hard nodig... omdat mensen schroom hebben om met hun klachten, met hun bezwaren... met de meldingen die ze willen doen, waar dan ook naartoe te gaan. Ja, daar heb je een en, meldpunt voor nodig. dit is uh, een eerste uh, loket waarin mensen geholpen, geadviseerd, ondersteund... Kunnen worden om uh, van die melding die ze willen doen te toetsen of dat uh, dit een, uh, een daadwerkelijk vervolg uh, zou moeten krijgen. Dit is in ieder geval, als je het positief uh, wil benaderen, of misschien wat voorzichtig wil benaderen, een hele belangrijke eerste stap. Maar waarom niet meteen een wetgeving... tweede stap, mevrouw Spies? Want er ligt een voorstel van de SP in de Tweede Kamer voor een echt meldpunt. Er wordt al jaren gesproken over een echte klokkenluidersregeling. Waarom niet meteen gewoon voluit vooruit? Omdat we dan eh, anderhalf jaar opnieuw op onze handen moeten, hadden moeten gaan zitten. We kunnen dat adviespunt vandaag in het leven roepen. Er ligt nog geen advies of geen wetsvoorstel van de SP in de Tweede Kamer. Dat ligt voorlopig nog voor advies bij de Raad van State. En eh, daar is inderdaad wetgeving voor. Voor nodig. Nou, voordat je dan in Nederland alle stappen hebt doorlopen, ben je twee jaar verder. En ik kies er nu voor om met een adviespunt uh, te starten. We gaan dan kijken wat de ervaringen zijn. Het is een tijdelijk adviespunt voor een periode van drie jaar, wat de eerste drempel en de eerste schroom bij mensen weg kan helpen. En dan kunnen we op basis van die praktijkervaringen zien of en wat er eventueel verder nog nodig is. Ja. Je kan zeggen, uh, het is allemaal nog niet goed genoeg. Uh, goed kan altijd nog beter. Vindt u dat... Maar dan zou ik zeggen dat een half ei beter is dan een lege dop. En ik ben dus echt heel blij dat we vanmiddag dit adviespunt in het leven kunnen roepen. Ja. Een volledig onafhankelijk adviespunt waarin mensen echt in vertrouwen de melding kunnen doen en daarin geadviseerd kunnen worden. Dat ontbreekt op dit moment nog. Dat hebben we niet. En als we gaan zitten wachten op dingen die misschien in de ogen van sommigen nog beter zijn, dan zijn we twee jaar verder en dan blijven we praten. Ja. En nu doen we het tenminste een keer maar wat. Maar goed, u bent ook al anderhalf, twee jaar minister. Dus u had in dezelfde tijd ook al een echt meldpunt in het leven kunnen roepen. Ik, ik ben nog steeds geen minister, nog geen jaar minister. Nee, dat is waar. Je, u ben, ja. dat is, uh... Maar goed, uw voorganger, ik bedoel dit kabinet... Uh, oh, ja, u hebt het nee, het kabinet zit er al een tijdje. We dat allemaal dit... gekund. Ja, maar, had, had, had dat niet gemoeten. Nee, wij kiezen heel nadrukkelijk voor een adviespunt. Op basis daarvan kunnen we ervaring uh, opdoen. En uh, wat uit de praktijk blijkt, is dat met name die schroom van mensen... om uh, met een klacht, met een melding aan de slag te gaan... Ja. dat daar dat adviespunt absoluut in een behoefte voor ziet. En laten we nu eens eerst gaan kijken wat dat adviespunt allemaal uh, aan vragen en verzoeken gaat krijgen. En op basis daarvan wellicht nog beter beslagen ten ijs komen en eventuele vervolgstappen zetten. Ja. Uh, ik constateer bent... dat je uh, altijd in theorie nog betere uh, voorstellen voor elkaar kunt proberen te krijgen. Maar je kan ook uh, ervoor zorgen dat er vanaf vandaag daadwerkelijk iets kan met al die uh, klachten en die meldingen en daar heb ik voor gezorgd. Waarom hebt u niet voor een tijdelijk meldpunt gekozen dan? Ik heb voor een tijdelijk adviespunt gekozen... omdat dat adviespunt met een aantal buitengewoon gekwalificeerde mensen... die onafhankelijk van welke organisatie dan ook zijn... Ja. die doorverwijzing kunnen doen omdat er op tal van punten... al meldpunten, onderzoeksorganisaties en weet ik van wat allemaal zijn... Ja. dit voorziet in een behoefte, in een acute behoefte. Ja. En eh, hier kunnen we vanaf vandaag mee aan de slag. Maar mijn vraag was een andere. Waarom hebt u niet voor een tijdelijk meldpunt gekozen? Omdat, eh, wat ik net al aangaf daar in de eerste plaats wetgeving voor nodig is. Dat duurt een jaar of twee, zoals ik eerder al heb aangegeven. En omdat er op verschillende fronten al meldpunten zijn... die ja. onderzoeksbevoegdheden hebben. Dit is er nog niet. Dit heeft een doorverwijsfunctie... heeft naar mijn stellige overtuiging toegevoegde waarde. Dus ik ben heel blij dat we vanaf vandaag voor potentiële klokkenluiders... een loket, een adres uh, uh, in het leven roepen... Ja. waar zij met vragen uh, terecht kunnen. Kent u Gerrit de Wit? Die ken ik nog niet. Die is voorzitter van de expertgroep Klokkenluiders... en die heeft kritiek. Hij ontraadt Klokkenluiders nu zelfs... om contact op te nemen met uw adviespunt. Dat staat hen vrij om dat te doen. Ik ken ook andere klokkenluiders die daar wat anders in staan. Wij stellen vandaag dat adviespunt in. En ik hoop van harte dat we over twee jaar kunnen concluderen dat dat een toegevoegde waarde heeft. Ja. Um, dus u zegt eigenlijk het is beter iets dan iets? Het is een belangrijke stap. Het is uit, blijkt uit alle onderzoeken het wegnemen van een drempel die mensen nu nog ervaren omdat zij volstrekt anoniem en onafhankelijk ja. een toets kunnen krijgen op de klacht die zij hebben. En ik denk dat dat voor heel veel mensen absoluut van grote waarde is. Ja. Nou, zei u zelf al eerder dat het wetsvoorstel van de Socialistische Partij inmiddels bij de Raad van State ligt. Als dat daar ongeschonden doorheen komt. Er is een kleine kamermeerderheid, geloof ik, nog niet met de toevoeging van uw partij daarbij. Vindt u dan dat dat wetsvoorstel zou moeten worden aangenomen? Dat, dat is aan de Kamer. Laat ik het dan zo zeggen, mocht u nog demissionair minister zijn, neemt u het dan over? Dat zullen we bezien nadat ook de Eerste Kamer erover heeft gesproken. Dat doet dit kabinet bij alle initiatiefwetsvoorstellen. Eh, maar het klinkt zo ontzettend met de voet op de rem, mevrouw Spies. Nee, dat is het Helemaal niet, want ik ben zelfs met de heer Van Raak, de initiatiefnemer voor dat wetsvoorstel, intensief in gesprek geweest en we zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat dit, naar zijn idee, nog onvoldoende is, maar dat ook hij aangeeft dat het heel goed is dat er in ieder geval voor de periode waarin zijn wetsvoorstel nog behandeld moet gaan worden, ja. een stap uh, wordt gezet. Met andere woorden, het is een eerste stap. Het is absoluut een belangrijke stap die we vandaag zetten. En ik ben er trots op dat we vanaf vandaag zo'n adviespunt hebben. Een eerste stap of een belangrijke stap? Het is een belangrijke stap. Geen eerste stap? Dat zullen we er nadien zien. Maar maar, ja, sorry dat ik, ik zo daar... aandringen, hoor, ja. mevrouw Spies. Maar de overheid roept al jarenlang dat ze transparanter wil zijn. Dat ze iets voor klokkenluiders wil doen. Uh, en dan komt er een adviespunt in plaats van een meldpunt. Uh, en dan dat wetsvoorstel laat ook maar op zich wachten. Uh, vanuit het, uh, de boezem van het kabinet komt er ook niet heel veel meer dan een adviespunt. Het heeft, maakt niet de indruk alsof u klokkenluiders nou super serieus neemt. Ik constateer dat met de mogelijkheden die we hebben vandaag een hele belangrijke stap wordt uh, gezet. En dan kun je ontzettend blijven zagerijnen en blijven griepen over dat goed altijd nog beter had gekund. Althans in de ogen van sommigen. Maar dat zou betekenen dat er vandaag helemaal niets uh, zou gebeuren. En... Uh... Daar kies ik heel nadrukkelijk niet voor. Ja. Wij gaan niet op onze handen zitten. Wij maken een uh, hele mooie stap voor heel veel mensen die nu schroom hebben... om met klachten of met meldingen te komen. Ja. Die kunnen in vertrouwen anoniem van dit adviespunt uh, gebruik maken. Krijgen daar heel goed uh, advies. En uh, ik uh, ben heel benieuwd wie daarvan uh, ook inderdaad gebruik gaat maken. Dit is een voorziening ja. die we tot op heden niet hebben. Ja. En ik ben er trots op dat we uh, met dit kabinet in ieder geval deze stap zetten. Meldpunt is een minuut of veertig online. Adviespunt, adviespunt klokkenluiders.nl Dus adviespunt en dan punt voluit klokkenluiders.nl Dat is de website. Zal ik ophouden met zeuren? U kwalificeert uw eigen vragen als zeuren. Dat zou ik niet durven. Hoe kwalificeert u uw eigen antwoorden? Wat zegt u? Hoe kwalificeert u uw eigen antwoorden? Als een trotse minister die met heel veel plezier... vandaag dat adviespunt gaat openen. Ik wens u een fijne dag. Dank u wel. Liesbetspies was dat. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Ieder jaar betalen we gemiddeld 500 euro te veel voor onze energie. Dat stelt de Nederlandse mededingingsautoriteit. Hoe kan het prijsverschil zo groot schijnen tussen de energieaanbieders? Paul van Selms is directeur van United Consumers en heeft het antwoord. Prijsverschillen tussen energieaanbieders kunnen inderdaad fors wisselen. Uh, verschillen uh, kunnen, zoals de NMA zegt, oplopen tot 500 euro. Dat is wel een redelijk appelperen vergelijking. Want er zijn eigenlijk drie belangrijke factoren waarop prijsverschillen kunnen ontstaan. De looptijd van een overeenkomst. Of je een vaste of een variabele prijs afspreekt. En in hoeverre je uh, twee producten afneemt, dus stroom en aardgas. Dual fuel heet dat in de volksmond. Of dat je maar één product afneemt, alleen aardgas of alleen energie. En als je in die combinatie twee extremen vergelijkt... dan kom je tot de meest extreme verschillen van 500 euro. Maar over het algemeen, in de normale situaties... als je meer appels en peren met elkaar vergelijkt... moet je eerder denken aan ruim 100 euro, wat een consument kan besparen. Aldus dus Paul van Zelms, directeur van United Consumers. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar goedemorgennederland. voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Alphen aan de Rijn. En daar is Maria de Beers. In de Jacoba van Beirenstraat, dat is een straat, ik denk uit het eind van de jaren 80 uh, van de vorige eeuw. Uh, samen met Ger Hukker van de Nederlandse Vereniging Vermakelaars. Want het was uh, dit weekend open huizen, route. En hier in de straat deden ook twee huizen daar al mee. Uh, was het een beetje een goede dag? voor de... Ja, ja. Uh, we zijn niet ontevreden. We konden gelukkig weer ruim 100 me 100.000 mensen begroeten bij de bijna 50.000 woningen die te koop stonden. Dus één op twee. Nou, dan zijn we gewoon in deze tijd zijn we daar gewoon gelukkig mee, want dat betekent verkoopkansen. Want iedere koper die binnenkomt, dat is toch iemand die op zoek is naar een huis. Dus de komende weken wordt het spannend of die mensen ook hun ei leggen, of ook uh, ze kunnen bewerken en kunnen verleiden om een huis te kopen. Want als je nou meedoet aan deze open dag, betekent dat dan ook automatisch dat er mensen komen kijken? Nee, niet automatisch. Eén op de vier, één op de vijf woningen, ondanks alle inspanningen, krijgt gewoon niemand op bezoek. Zit je dan met je appeltaart? Ja, dat is heel frustrerend. En daar heb je ook gesprekken over later in de, in de week. En soms geeft dat aanleiding tot dan pas aanpassing van de prijs. Terwijl er ook mensen bij zijn uh, die, die direct uh, zeggen van ik, ik hier een scherpe vraagprijs. Doe gelijk mee in het open om de wedstrijd te winnen. Want ik wil gewoon mijn eerste verkochtbord hier in de straat hebben. Nou we gaan kijken of dat hier gaat lukken in deze straat. Uh, ik heb trouwens ook begrepen dat je niet zomaar mee mag doen. Hè? Je moet er wel voor betalen om... Uh, nee hoor, juist... nee, er zijn makelaars bij die zeggen van nou wij, wij, wij, wij gaan door met uh, de reclame van de NVM. Morgen. Ja. Hallo, ben ben. Goedemorgen. Hallo, Marielle Beers. En kom verder. Wij komen even een kijkje nemen, want uh, u heeft. Uh, we zijn niet de eerste die bij u op, over de vloer komen vandaag, hè? Of uh, deze week. Uh, nee, zeker niet. Nee, Open, open huizendag was, uh, was vreselijk druk. Ja. Laten we even gaan kijken waarom. Ja, want okay. van buiten ziet hij eruit als alle andere huizen hier in de straat. Yeah. Maar van binnen, nou, ik zie meteen een gigantisch kookeiland hier. Heel modern ingericht. Ja, dank u wel. Uh, hoeveel mensen heeft u op bezoek gehad? Nou, tussen de tien en vijftien uh, schatten we. We waren het een beetje kwijt, de telling. Het was uh, vreselijk druk. Uh, we hadden daar helemaal geen, uh, geen notie van. Het begon uh, exact om 11 uur. En de laatste ging om uh, half drie weg. En de hele dag door zijn hier uh, tussen de twee, drie stellen die uh, door de woning heen liepen. En zat er ook iemand bij die echt serieus was, denkt u? Ja, er zaten zeker mensen bij die serieus waren. Waarvan ook de makelaar dat kan bevestigen dat er zeker één was uh, die heel serieus was. Waarvan we ook wel verwachten, nou daar komt zeker wat uit. Ik zelf heb uh, de indruk dat er toch wel een aantal ook waren die zeiden van nou, we willen deze woning heel erg graag. Ja, dus... Heeft u een enig idee hoe dat kan? Want, want bij de buurman zijn maar een paar mensen langs geweest. Heb ik ja, de gehoord. prijs is heel belangrijk. Als je hoog inzet, ja, dan uh, uh, prijs je een beetje uit de markt. En uh, dit is een kant-en-klare woning. Dit is, uh, het moet, mensen moeten het aanspreken. Het is iets anders dan anders. Uh, en, en, en ja, mensen hebben hier een heel goed gevoel bij. Uh, het is, ik zeg, pluk en play, sleutel in de deur en je kan zitten. Je hoeft eigenlijk niks te doen. En dat is wat mensen echt, echt willen op een gegeven moment. Want het is natuurlijk een hele lastige tijd om je huis te verkopen. Ik loop weer even terug naar Geer Hukke van de NVM. Uh, merkt u dat ook aan zo'n open huizendag? Ja, natuurlijk worden veel vragen gesteld. Je, je ziet ook dat heel veel kopers die op dit moment in de markt zijn... weten dat er per 1 januari weer van alles gaat veranderen... en niet ten gunste van de starters op de woningmarkt. Dus er zijn ook echt mensen bij die, die geïnformeerd zijn door de bank... of de tussenpersoon... Die de hypotheek moet regelen. En die horen ook van nou, als je nog wat wil uh, en je en je bent toch op zoek naar een huis, doe het dan in deze periode. Want dan kun je nog gebruik maken van de, de oude fiscale maatregelen. Ja, maar aan de andere kant, op dit moment in het katsen of in het katshuis, maar in ieder geval in Den Haag, wordt geformeerd. En we weten eigenlijk helemaal niet wat er gaat gebeuren met die hypotheekrenteaftrek, met de huizenmarkt, met de arbeidsmarkt. Nee, dat is ook het tweede punt wat iedere, iedere consument op dit uh, moment bezighoudt. Dus zowel een huurder als een huiseigenaar. En je ziet dat men echt hoopt dat daar verstandige beslissingen uit voortkomen die de langere termijn raken. Uh, en die dus duidelijkheid geeft over zowel de huurmarkt als de koopmarkt. Heeft u nog een adviesje voor de heren formateurs? Nou, het zou goed zijn als ze wonen per 4.0. Het plan dat, dat breed in de markt is gezet door juist consumentenorganisaties en de corporaties en de makelaarsverenigingen. Dat dat goed gelezen wordt, want dat, dat is een prachtige handreiking voor de langere termijn. En dan moet je zorgen dat je per 1 januari geen domme dingen doet. En vooral niet te veel obstakels opwerpt. En ja, als die tips te harder worden genomen. dan denk ik wel dat je bezig bent met een fundament tot herstel op de woningmarkt. Dat is een bijdrage van Maria de Beers vanuit Alphen aan Den Rijn. Heeft u uh, meer vragen? Kunt u ons meden via karo, uh, goedemorgen Nederland, at karo Straks vuilnisbakken in de Spaanse stad Girona gaan op slot. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag. 1990. De tijd van onbeleid. De echte fan heeft het natuurlijk meteen herkend. De begintune van Goede Tijden, Slechte Tijden. Deze dag in 1990 wordt de allereerste aflevering van deze populaire soap uitgezonden. Het script is gebaseerd op een Australische serie. Journalist Rogier Proper werd benaderd om het origineel te bewerken voor de Nederlandse televisie. Ik herinner me dat Arnie, die zat daarin met Linda ja? en dat was allemaal heel gezellig. Waar ik heb nooit hoor. in mijn leven gesnurkt Arnie Albert. En reken maar voor Jesse, je maak het van die fluit. Want de ouders van Arnie die waren naar het buitenland, vertrokken en dus doken zij in bed van de ouders. En tegelijkertijd zag je geloof ik dat die ouders dan uh, uh, door omstandigheden op Schiphol weer terugkeerden naar huis. Dus dat ze betrapt zouden worden. Nou, dat was lachen, hè? ga je op Wel Schiphol? Ja, dat is een hele schrik als je het eindproduct ziet. <laughs> We hadden geen idee van uh, wie dat zou gaan spelen en, uh, en hoe het gemaakt zou worden. Kijk, aanvankelijk was het een, uh, een soort bijbaantje. Wij vertaalden de scripts uit het Australisch op verzoek van Olga Matsen die ik uh, weer kende uit de filmwereld. Die mij daar vroeg of ik daar de verantwoordelijkheid voor wilde uh, nemen. En uh, ik ben met een aantal vrienden, uh, waaronder Martin Bril, zoals onlangs nog weer de, vermeld ergens dat hij uh, allerlei leuke seksscènes in zee. Uh, uh, vertaalden wij die, uh, die scripts? Ik zag van de week een, een nieuwe serie van start gaan bij Veronique. Hoe heet dat ook weer? Iets, iets met eindgoed of algoed of zoiets? Of gekke tijden goed, of slechte tijden? Tijden, slechte tijden? Ik heb nog nooit zoiets ontzettends gezien, zeg. Oh. Ik zat met mijn oor op, op, op dat toestel om te horen wat die luid tegen elkaar zei. Het was ja. verschrikkelijk. Okay. Onverstaanbaar gemompeld, op ja, idiotie. Daar van hoe het wel mee eens hebben gelezen. Verschrikkelijk, verschrikkelijk ja. zeg. Critici die vonden het uh, heel erg. Echt verschrikkelijk. En uh, het publiek, ja, wat die vond uh, weet ik niet, maar ze keken wel. En uh, ja, het was natuurlijk een idioot verschijnsel voor Nederland voor het eerst een dagelijks uh, half uur... Uh... Wij vertaalden die script en in die verhaallijnen die wij dus in het Australisch tegenkwamen... daar verdwenen bepaalde personages uit, om wat voor reden ook. Maar dat waren soms personages die in Nederland juist weer heel erg populair aan het uh, worden waren. Uh, onder andere Arnie was dat, die was geloof ik al een jaar uh, in het Australisch eruit geschreven daar. Maar die werd in Nederland juist steeds populairder. En uh, wij moesten dus zijn verhalen continueren. Maar ja, dat zat dan weer in de weg met andere verhaallijnen... die er in het Australische in zaten, dus die moesten weer geschrapt worden. En nou ja, dit gebeurde uh, steeds vaker en meer... zodat we uiteindelijk het alles zelf zijn gaan schrijven. Wat een verrassing. Arnie. Hey, oh, yes. yes. Wat leuk om jou weer te zien. Ja, leuk om u weer eens te zien. Het zag allemaal niet uit natuurlijk en dat was niet om aan te horen. Maar toch was het ontzettend grappig en uh, bijzonder dat dat iedere dag uh, kon. En zo uh, kon iedereen groeien. En leren en uh, tot het een beetje beter werd. Dat heeft ze jaren over gedaan, dat wel. Rogier Proper over de eerste dag van GTST. Deze dag in 1990 overigens. Hij schrijft niet meer voor de serie. Wel maakte hij een handleidingsscenario schrijven uh, bijgenaamd Kill Your Darlings. Binnenkort verschijnt de zevende druk.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 la Brunich met La Dernière Minuut. Het is 7 voor 10. We gaan naar Spanje. Want in de Spaanse stad Girona zitten voortaan sloten op vuilnisbakken. Veel mensen graaien in de afvalbakken op zoek naar voedsel. En met de sloten wil de overheid nu gezondheidsrisico's uitsluiten. Lex Rietman, daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Gezondheidsrisico's, is dat de echte reden om die vuilnisbakken voortaan op slot te doen? ja, nou het is wel de officiële reden, maar of dat nou de echte reden is. Overheden zijn gevoelig voor beeldvorming en, en ja, duidelijke aanwezigheid van armoede in het straatbeeld. Ja, veel, veel gemeenten die stellen dat toch niet zo op prijs. En misschien is het dan ook wel een beetje een, de bedoeling om mensen aan te sporen om hun heil dan elders te gaan zoeken. Hè, als ze honger hebben, van, ga naar een andere stad, want in Girona is het lastig met die sloten op, op de containers. Ja. Hoe is de situatie daar nu precies? Hoeveel mensen graaien in die vuilnisbakken dan? Ja, nou, Girona is een relatief rijke stad hè, in Spanje. Maar ja, natuurlijk gaat ook aan zo'n stad de crisis niet voorbij. En uh, ja, uh, dat betekent wel dat, uh, dat de armoede flink gegroeid is. Hè. Dus de, de, de middenklasse is zo langzamerhand... Uh, aan het uitdunnen. En uh, dat zijn niet de mensen die, uh, die je nu zult vinden in de, in de vuilcontainers, Maar wel mensen die langdurig werkloos zijn. Immigranten, uh, bejaarden. Ja, dat is wel iets wat je, wat je steeds meer ziet in, in heel Spanje. Dus je ziet echt de hele dag door mensen letterlijk in die tandenbakken rijden. Nou, in de grote steden is het... Uh, ja, ja. Kijk, uh, je, je, je ziet het overal. Wat, een, een aantal jaar geleden... Zag je vooral eigenlijk immigranten. Eh, en, en die waren dan op zoek naar voedsel of naar oud-ijzer. Dat is ook een, een belangrijke bron van inkomsten. Eh, eerst dus immigranten. Toen zag je steeds meer bejaarde eh, autochtonen. En eh, de laatste tijd zie je eh, ja, ook Spanjaarden van allerlei leeftijden. Het is natuurlijk ja. een, een, een minderheid. Maar het zijn er ondertussen wel zoveel. Dat het eh, op een willekeurig moment het heel makkelijk is om, om zoiets te zien op straat. Waarom spijt is, is, uh, uh, grijpt de Spaanse overheid niet in. Ja, kijk, eh, Rajoy, de, de premier Ragooi zegt. Eh, onze prioriteit is, eh, is het scheppen van banen. Eh, maar in de praktijk is de echte prioriteit van deze regering. het terugdringen van het begrotingstekort. En daar moet echt alles voor wijken: ja. eh, letterlijk alles. Eh, dus dat betekent dat. Ja, er is heel veel gesnoeid op de gezondheidszorg. in het onderwijs. maar ook in de, in de, in de sociale uitkeringen. En eh, ja, daar, daar zien we nou de gevolgen van. Dus het is echt. Alles moet aan de kant voor, voor dat ene doel, het terugdringen van het begrotingstekort. Ja, maar dan hoef je toch die vuilnisbakken niet meteen op slot te doen? Nou ja, de vraag was waarom de overheid niet ingrijpt. Ja. En, mijn antwoord is: de Spaanse regering ziet het, ziet het zo. Kijk, dat in een gemeente als Girona dan zo'n besluit neemt. Ja, kijk, het is. Het, het, het, het, Past een beetje in hetzelfde plaatje. Uh, we, willen, we willen de armoede niet uh, duidelijk in beeld hebben. En uh, ja, uh, officieel zegt de regering. is de manier waarop we uit de problemen moeten komen. Hè. terugdringen van het begrotingstekort. Is, uh, de, ja, het begrotingstekort is de, de moeder van al het kwaad. Ja, uh, veel economen zeggen van ja, dit is een denkfout. Want. Uh... Deze, dit hebben we in de jaren dertig ook al gezien. Uh, als je alleen maar bezig bent met het begrotingstekort in, in een economie die al uh, in een recessie zit. dan ja. duw je hem alleen maar verder de depressie in. Juist. En dat betekent nog meer banen ja. uh, die verdwijnen. Dus, uh, een onze weg volgens velen. Lex vanuit Spanje, ik dank je zeer. Straks meer na het nieuws van 10 uur bij de KRO. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. De chaos in Haarlem was te voorkomen geweest. Nou ja, het had wel voorkomen kunnen worden... als er maar een alternatief feest georganiseerd was geweest. Als de politie echt wilde, dan hadden ze gewoon heel haren afgesloten. Het is groepsgedrag. Op een gegeven moment slaat de vlam in de pan. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Hoe je het ook went of keert, je kunt het nooit helemaal voorkomen. En uw mening die telt. Wauw, wou dertig vriendjes uitnodigen. Stuur een leuke kaart. En de rotsie had niets gebeurd.